4 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. In Rotterdam dreigt een 60 meter hoge schoorsteen van een fabriek om te waaien. Het gaat om een complex aan de Keileweg, de voormalige tippelzone van Rotterdam. De politie heeft het terrein rond de schoorsteen afgezet. Of er gebouwen in de omgeving van de schoorsteen zijn ontruimd, is niet bekend. Vanwege het slechte weer zijn in het hele land evenementen afgelast. Een vrijwilligerster van het Rode Kruis is veroordeeld omdat ze ruim 130.000 euro heeft verduisterd. Ze kreeg een jaar cel. De 65-jarige vrouw uit Bussum was bestuurslid van de Gooise afdeling van het Rode Kruis. Ze gebruikte bijna anderhalf jaar lang de bankpassen van de organisatie om aankopen te doen voor zichzelf. Ze liep tegen de lamp, toen bleek dat er een groot gat in de administratie zat. De rechtbank rekende haar zwaar aan dat ze opnieuw in de fout is gegaan zoals in 2003, al tot een werkstraf veroordeeld wegens uitkeringsfraude. De Britse politie heeft opnieuw iemand gearresteerd... voor het afluisterschandaal rond de krant News of the World. Het is de 60-jarige Neil Wallace, oud-hoofdredacteur van de krant. Medewerkers van News of the World worden ervan beschuldigd... dat ze voicemails hebben afgeluisterd van politici, leden van het Koninklijk Huis... en slachtoffers van misdrijven en aanslagen. De krant, eigendom van mediamagnaat Rupert Murdoch, werd vorige week opgeheven. Murdoch is opgeroepen om te getuigen voor een Britse parlementaire commissie. Correspondent Arjen van der Horst. Hij was gevraagd om dinsdag te verschijnen... om dan natuurlijk aan de tand gevoeld te worden over het afluisterschandaal. Ook zijn zoon James is uitgenodigd. Maar beide lieten vandaag weten dat hun agenda vol was... en dat ze pas in augustus konden komen. Nou, dan neemt het lagerhuis geen genoegen mee. Ze zijn nu gesommeerd te komen. Alleen omdat beide heren Amerikaans staatsburger zijn... zijn ze niet verplicht om te komen. Verkleining van de Eerste en Tweede Kamer kan grote gevolgen hebben voor de samenstelling ervan, blijkt uit berekeningen van de kiesraad. Het kabinet wil de Eerste Kamer verkleinen van 75 tot 50 zetels en de Tweede Kamer van 150 tot 100. Op basis van de laatste verkiezingen zouden vier partijen in de Eerste Kamer geen zetel hebben gehaald. De SGP, 50+, de Partij voor de Dieren en de OSF. De coalitie van VVD-CDA en gedoogpartner PVV, die nu in de Eerste Kamer net geen meerderheid heeft, zou dan met 27 zetels wel een meerderheid hebben. In een kleinere Tweede Kamer zouden alle huidige partijen vertegenwoordigd zijn, maar de coalitie zou met 50 van de 100 zetels net geen meerderheid hebben. Het weer, buien, de kans op onweer, met name in het zuidwesten. En dan vooral aan zee, kans op zware windstoten. Het is een graad of 17. Morgen vrijwel overal zon en 21 graden. In het weekend opnieuw wisselvallig. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 19 files, bij elkaar opgeteld 80 kilometer. De meeste files staan in de regio Amsterdam en dan vooral op de Ring Amsterdam. Daar staat tussen Sloot en Knopend Koempijn 7 kilometer. En tussen Westport en Knopend Watergasmeer rijdt langzaam over 14 kilometer. Er nog opvallende file op de A20 in de richting Gouda. Voor het knooppunt de Bresseplein 5 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen op de A16 bij de Van Brie Maar daar zijn inmiddels alle reizen ook weer open. het is vrijdag op de A50 Arnhem naar Os. Daar staat ze heten en knooppunt Eewijk 6 kilometer. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt.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 En Martin in Estland verdient als parttime bedelaar een aardig centje bij. Op zoek naar echte luizenbaantjes in Metropolis. Vanavond om 9 uur bij de VPRO op 3. Metropolis. Spaar en maak kans om als VIP naar de finish van de Tour te gaan. Ga naar rabobank.nl slash Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalenboudt, Art Vierhouten, Jone de Graaf en Tom van Hek. NOS Radio het is bijna vijf minuten over vier, het derde uur van de Tour de France-dag met de eerste grote bergetappe. En we zitten op de Tour Malais en er wordt aan de boom geschud, heet dat, geloof ik, hè, Gio? Er wordt hard aan de boom geschud en het belangrijkste slachtoffer op dit moment is Robert Geesink. Die heeft moeten lossen en die zit bij een groep achtervolgers. Ik zei net dat hij Baredo vooruit had gestuurd, maar we krijgen nu ook de melding dat Baredo heeft moeten lossen uit dat eerste grote peloton. Het peloton dat op drie minuten rijdt ongeveer van de koplopers van de wedstrijd. En waar we aan de staart van het peloton nu toch ook wat mensen zien lossen. We zien nu op dit moment ook Luis Leon Sanchez lossen. Dat is toch ook een tegenvaller voor de Rabobank ploeg. Want Sanchez is de nummer twee van het klassement. De winnaar van de etappe die we een paar dagen geleden hebben gehad. Toen hij daar zo mooi in zijn vloer aankwam. Maar ja, nu gaat het toch erg moeilijk voor Luis Leon Sanchez. En dat is toch een tegenvaller voor Rabobank. Eén goed bericht voor die ploeg is dat Laurens ten Dam voor in het wiel van de gele truidagen Thomas Verkler. Maar ook Philippe Gilbert rijdt daar nog naast. En dat denk ik toch, dan kan het toch nog niet zo hoog liggen, het tempo, dat die mannen er nog bij zitten. En dan zou je toch eigenlijk moeten zeggen, dan zou Sanchez erbij moeten blijven zitten. Dan zou ook Robert Geesink er gewoon nog bij moeten zitten. Het goede nieuws is in elk geval wel dat Rob Ruig en Laurens ten Dam goed meegaan. En ik meen zelfs, Thomas de Gent, de Belg van de vakantie Soleilploeg die zo moeilijk had in die eerste Tourweek, dat die er ook nog bij die de eerste grote groep zit, net als Sylvain Chavanel die zojuist is opgeslokt door het peloton. Ook hij zit er nog bij. Maar hoe is de situatie aan kop van de wedstrijd? Daar is de situatie behoorlijk, of daar is de kopgroep behoorlijk uit elkaar getrokken. Wij zijn in La Mojie. Daar staan wij stil, want we zijn aan het wachten op Robert Gesink. Maar vooraan is nog één koploper over. Geraint Thomas rijdt alleen aan de leiding. Daar op een seconde of vijftien achter. Jeremy Roy, de Fransman, daar dan weer op een seconde of tien achter. Ruben Perez. dan rijdt daar weer in zijn eentje ook achter. L'Elka en dan zagen we Laurent Margiel in het gezelschap van Roman Kreuziger op één minuut en 10 uh, seconden van de uh, koploper van Geraint Thomas... die dus in de afdaling van de eerste call van de dag... de horeket Dankiza onderuit ging. Maar nu dus wel in de laatste kilometers van de, de Tourmalet... alleen aan de leiding rijdt. Hier komt José van Gutierrez langs... maar die is helemaal moe gestreden. Rijdt al bijna op drie minuten. En wij gaan dus het peloton afwachten... en dan eens kijken op de, wat de achterstand is van Robert Geesink in La Monge. En La Monge, dat ligt dus voor de Duitsers... Een kilometer of 4,5 onder de top van de Tour Tour Know Something van Kissen. We naderen de kop van de Tour Malais. Met toch wel een mooie renner voorop, gejoopt vind ik wel hoor, Jorraine Thomas. Uh, zijn daalkapaciteiten trok ik even in twijfel. Maar ja, toen later het halve peloton uh, in diezelfde eerste bocht... naar de Oerket Danquissant onderuit ging. Toen uh, wist ik eigenlijk wel dat het daar nou niet echt aan lag. Maar uh, klimmen kan die hoor, als geen ander. Ik zei het al, je weet het niet helemaal wat die allemaal kan. Die Jorraine Thomas heeft even de witte trui gedragen. Is opnieuw op jacht naar de witte trui in elk geval. En staat nog maar op 5 minuten en 51 seconden van de gele trui van... Uh, Thomas Veuclair, maar goed dat peloton dat is in achtervolging natuurlijk. En Thomas Veuclair die rijdt daar nog gewoon in. Want kijk ik naar de kop van het peloton, dan zie ik Jens Voogt nog steeds op kop sleuren. Nu pakken ze trouwens José Ivan Gutierrez op. De man die lang in de kopgroep heeft gezeten, maar problemen heeft gehad met zijn maag. En dan kijk ik gewoon daar naar de kop van het peloton met die Jens Voogt en met die Belg Maxime voor bij Ik zie ook daar heel mooi voorin nog steeds Laurens Stendam zitten. De enige man ...van Rabobank die daar nog in dat eerste pelotonnetje zit. En we hoorden ze juist Frans Maas, de ploegleider van Rabobank, roepen... ...het is ieder voor zich bij onze ploeg. We vergeten gewoon even het klassement. Niemand hoeft bij Geesink te blijven. Misschien dat hij later nog wel iets kan gaan doen. En dan kijken we naar Andy Schlek aan de start van het peloton. Wat is er aan de hand met Andy Schlek? Hij roept om de ploegleider. Hij wil in ieder geval assistentie hebben. Er zal toch niks aan de hand zijn? met Andy Schlek. Ziet er eigenlijk nog niet eens zo slecht uit. En dan kijk ik naar het peloton, probeer ik even de gauwigheid te tellen. Nou, wat zullen het zijn? 40, 50 man, misschien nog niet eens hoor. Dan hebben we het allemaal wel gehad. We weten dat Rob Ruigda nog bij zit. We weten ook dat die andere man van van Kanselij, Thomas de Gent erbij zit... ...want die zagen we zojuist zitten. En dat is dan het peloton op weg naar de top van de Tourmalet. In de mis, Sebas, jij staat aan de kant. Wachten op de man in de witte trui, op Robert Gezenga. Andy Slek gaat van de fiets af. Hij, wil, hij wisselt even van wiel. Dat is dus het probleem van Andy Slek. Waarschijnlijk een leegloper daar vooraan in de band. En hij vervolgt nu zijn weg. Andy Slek dus, Sebas daarachter bij Robert Geesik misschien. Die uh, op uh, zo'n negen minuten rijdt van de kop in het gezelschap van uh, Grisha Nierman. Met z'n tweeën dus uh, bij elkaar. Robert Geesink helemaal in het wit, in het wiel. Schuin achter uh, de wat kleinere Duitser. Die, uh, met wie hij uh, zo goed op kan schieten. Nu komt hij er even naast, nu gaat hij er voorbij. Maar uh, Robert Geesink krijgt vandaag dus inderdaad een uh, behoorlijke tik. En het klassement dat uh, is uh, naar de vaantjes. Hiervoor reed trouwens nog Sony Hoogerland. Zagen we in zijn eentje rijden in de bolle trui. die Engels reed hier nog. Nog tussen tussen de groep favorieten en uh, Robert Geesink en Gio wat gebeurt er dan verder helemaal in die groep favorieten ja de groep favorieten daar zag ik ineens een demarage het was eigenlijk een demarage op kousevoeten van Laurens Stendam de Rabo renner de enige overgebleven Rabo renner nog daarvoor aan en hij kreeg gezelschap van de Rus Trofimov van uh, Katusha en ik kijk weer naar de staart van uh, die, uh, dat peloton en oh daar zie ik even een, uh, ja, een, een aanrijdingje het is niet eens een echte val van uh, Andy Sleck die rijdt tegen een voorganger op. Ik dacht dat het kleuten was tegen wie die opreed. En daardoor moest Sleck heel even met de voetjes aan de grond. Maar het is allemaal goed gegaan hoor. Niks ernstigs aan de hand daar bij dat pelotonnetje. Nog even de stand vooraan natuurlijk. Want die zijn we even kwijt. Drain Thomas aan kop. Dan op 10 seconden Jeremy Roy. Dan Ruben Perez. Dan Roman Kreutziger Inmiddels op 1 minuut en 44 seconden. Dan Margel, En dan op 3 minuten en 36 seconden het peloton... Met met Thomas Verkler, de gele dragen. Er wordt gedemarreerd aan de voorkant van het uh, peloton. En daar zien we dan uh, demarages. In ieder geval van de man met het nummer 2, Hernandez. Een van de luitenants van uh, Contador. Die wordt vooruitgestuurd door Alberto Contador. Die mag het eventjes gaan uh, proberen. Vlak tegen de top van de Col du Tourmalet. Aard Vierhouten, we kijken naar uh, het echte bergwerk. Uh, we hebben een aantal mensen vooruit gezien. Heel even die Thomas, dat is een echte renner hè? Dat is een echte renner, ja. Een jonge renner die, die, die vijf jaar geleden nog niet wist dat hij wielrenner ging worden, bij wijze van spreken. In het hele traject van, van Sky. Sky was toen nog en nog steeds ook sponsor van de Nationale Bond van Engeland. Meegenomen naar Italië, waar ze een huis hebben gekocht, waar ze alle jongens van 16, 17, 18 jaar in hebben gestopt. En hij is een van de eerste echte Engelsen die op die manier het fietsen is gaan leren. En, en dat hele traject is doorlopen. Nationale selectie, Team Sky, opgegroeid. En ook echt in de echte eerste professionele ploeg van Engeland... Team Sky, als, als ja, ja. Daar, daar zitten. En dan ook dit ook nog een neer keer neerzetten in zo'n etappe. Dat is wel mooi om te zien. Uh, daarachter letten wij natuurlijk het meest op... want daar gebeurt het allemaal vanwege het klassement. En tot nu toe houden ze zich redelijk gedijst. Maar de slekjes hebben op een gegeven moment tegen hun ploeg gezegd... zo halverwege de toer, maar fietsen, jongens. Ja, we, we, we hebben gisteren al even gehad van ja, welke ploeg gaat het doen? Welke ploeg pakt het initiatief? En uh, gezien het aantal lossende kopmannen... en dan spreken we toch over Gezing, spreken we over Martin... over een Felix die er dus nog steeds tussen hing. Ja, is dat toch een dingetje aan het worden? Dan uh, geef maar gas. En Gezing komen wij zo op, die zien wij al eigenlijk niet meer. Maar wat zien we wel? Dat we bijna de toppen van, de berg, van deze berg hebben, Gio. We zijn er bijna hoor. En Jorraine uh, Thomas, mooie wielrenner, heeft trouwens ook op de baan uh, goed uh, gereden. Zoals bijna al die Engelse topwielrenners van dit moment. Maar echt hoge klasseringen in uh, grote etappenkoersen heeft hij nog niet gehaald in dus zijn uh, carrière. Maar Thomas is voorbijgestoken door Jeremy Roy. En wat zie ik hier? Ik zie Kleuden lossen uit het uh, eerste pelotonnetje. En dat is toch uh, blijkbaar een uh, blijk van uh, problemen bij Andreas Kleuden. Die dus uh, behoorlijk gevallen is in die eerste. De bocht van de eerste berg van vandaag, die Orquette d'Arquizon. Daar is hij onderuit gegaan. Het peloton is inmiddels op 1 kilometer van de top. En nu zie ik ook dat Roy als eerste boven komt. Hij pakt dus 20 punten op die beklimming van de Tourmalet. Tweede plek is voor Geraint Thomas, die daar vlak achter zit hoor. Het zijn maar een paar meters. En ik kan me zo voorstellen dat die Thomas nou niet echt van plan is om zich als een baksteen in die afdaling naar beneden te gooien. Want in die orkette zo, ging het gewoon niet goed. Maar ja, hier ligt de weg er toch wel wat beter bij. Maar Laurens Tendam weet er alles van. Het was een paar jaar geleden dat hij in de afdaling van de Tourmalet heel hard onderuit ging. En ze ongeveer zijn hele rug openhaalde. Ook dat leverde heroïsche plaatjes op. Ze gaan voorzichtig naar beneden. Oh, Thomas, ja, doe nou rustig aan. Want je ziet hem gewoon even met dat achterwiel. Zie je hem toch weer wegslippen in die eerste bocht van uh, die afdaling van de Tourmalet. Wij blijven bij die twee koplopers. We kijken nu ook nog eventjes naar Roman Kreuziger die daar op achterstand rijdt. Hij rijdt op dit moment op de vijfde plek in de koers. Hij zit nog in de beklimming. En dan kijken we ook weer naar de kop van het peloton, waar we Frank Slek ook nog behoorlijk prominent vooraan zien rijden. Waar we ook nog zien dat daar Samuel Sanchez prominent vooraan rijdt. Hij doet het daar goed in die klim. Terwijl we zagen dus dat er problemen waren voor de man van Radio Shack. en ook voor de kopman van. Fdg, Sandy Kazar. Ja, het is een slagveld hoor in die beklimming. Niet alleen Robert Geesting is gelost. Er zijn veel meer kopmannen die hebben moeten lossen. Maar de grote mannen die we vooraan verwachten hier in deze etappe... die zijn er nog steeds. Eigenlijk alleen Robert Geesting van die grote mannen gelost. Dat is de voorschifting op de Col du Tourmalet... waar Geesink in de laatste 2,5 kilometer zit met Nierman. We zijn er weer voorbij gereden en de blik in het gezicht van Robert Geesink zijn zei genoeg. Kleek een beetje op berusting. Hij reed nog achter Johnny Hogeland, die in de trui bijna in zijn eentje net achter twee man van FDG aan... bezig was aan die laatste kilometers van de Tourmalet. Uh, Nicky Terpstra reed daar weer in zijn eentje voor. Uh, Nicky Terpstra, die keek ons eens aan en die had zelfs nog even tijd om te lachen. Maar die, tenminste, het was een kleine glimlach hoor, van Nicky Terpstra. Maar die is dus bezig aan best wel een goede etappe. Want Nicky Terpstra staat nou niet bekend als de beste klimmer ter wereld. Maar zat er dus nog aardig goed bij. Daar weer een groepje net voor met Ardie Engels. De Nederlander die ook altijd wel aardig goed omhoog kan gaan. En zo rijden wij langzaam maar zeker naar de achterzijde van dat peloton... met de belangrijkste namen met de klassementsrenners. En dan gaan we straks eens kijken wat er gaat gebeuren na de afgelopen van de Toermeulen. En als we gaan beginnen aan de slotklim naar Loes Ardiden. Veel eenlingen, Guillaume in de mist. In de, op de flanken van de Toermeulen. Het is een prachtig gezicht. Allemaal vlekjes zo. In die grijze wolken. Gerrayne Thomas en Roy Die zijn dus al boven. Perez Moreno en K3. Ook Kreutziger is boven. En nu komt ook Laurens Ten Dam boven. Met de voorsprong op de concurrentie. Want hij is. Uh, Mangel, de man uit de oorspronkelijke kopgroep. Voorbij gegaan. Uh, Trofimov heeft hij laten staan. En dan komt dat complete peloton eraan. We kijken nog even naar de tijdsverschillen. Drie minuten en vijf is het tijdverschil als Jens Vogt als eerste van het peloton de top van de Tourmalet passeert. Gevolgd door de gele truidrager. Gevolgd dus door Thomas Verclaire. Dan zien we daar ook nog Gilbert aan de staart van het peloton omhoog komen. Toch knap hoor van die Gilbert Dat hij dat gewoon nog prima doet. En dan zijn we volop bezig in de afdaling. En kijk ik naar de halsbrekende de toeren van Jeremy Roy en Geraint Thomas in de afdaling van de Tourmalet. Ja, het is alle zeilen bijzet. Het is dalen met doodsverachting hier voor deze mannen Roy en Thomas. Dat zijn de koplopers in deze etappe. Maar er kan nog van alles gebeuren in de etappe. Want straks moeten we nog 13 kilometer klimmen. 13 kilometer omhoog op weg naar de beklimming hier. De laatste beklimming van de dag van Luz Ardiden. Aart Vierhout, dan laten we eens even de top 10 van het klassement doornemen wie daar nog bij zit. Op 10 stond Voelkelsang, die heeft zijn werk gedaan, die is er nu uh, gewoon af. Schilbert is verrassend hè, dat hij daar uh, nog hangt. Of zeg je nou, op één zondag kan hij nog wel mee, wacht maar morgen overmorgen Nee, ja, morgen zal het hem ook nog wel lukken. Uh, de finale klim straks gaan we nog af moeten wachten. Dat, ja. uh, dat kan er misschien net even te veel aan zijn, maar... Uh, ja, hij heeft het in zich. Hij kan, hij kan een beetje omhoog. Maar om het meerdere dagen te doen, dat is toch uh, denk nog ik te nog uh, te veel. Kleude uh, zal nog misschien wel terugkomen in de afdaling, want het ging er laat af. Maar is toch geen goed teken dat hij hier toch al zo... in de eerste echte serieuze klim van de dag op een tempoklim eraf moet, hè? Nee, dat is toch, je kunt het niet alleen maar verwijten aan de valpartij. Het was wel een hele lullige valpartij. En niet, meestal is het zo bijna vanuit stilstand. Dat zijn de gevaarlijkste. Dan kom je ook het, echt het hardste op de grond terecht. Hij zag je ook rechts zijn schouder en uh, zijn elleboog... Uh, waar hij al een keer eerder op gevallen was deze tour. Ja, ik denk niet dat het daar al ligt. Ik denk toch dat het, uh, ja, het ontbreekt hem toch ja. nog net aan het. Felic en Tony Martin, uh, hebben we regelmatig genoemd... Uh, waren ook al, uh, al vroeg weg, hè? Dat kon je, ja. Die waren te veel te vroeg weg, sowieso. Maar je, de, de gezichten van de jongens die spraken wel boekdelen. Mond wijd open, slijm eruit. Uh, het is niet uh, uit van nee, het gaat niet, niet lekker. Nee, ze hebben echt aangeklampt tot de met en toen ook echt gelost. Betekent dat we overhouden van die top 10. Natuurlijk komt dat door de nummer 16. En laten we die niet vergeten. Hoewel we die nauwelijks gezien hebben. Die reed anoniem mee in de groep tot nu toe. De slekjes, Cadel Evans. Uh, Loïs Leon Sanchez moest er ook af. En uh, toch ook weinig grimpergevend. Leuk voor deze dag. Thomas Veuclair. Hè? Als, alsof het hem geen enkele moeite kost. Hè? Nee, ja. Het ziet er goed uit voor hem. Hij heeft heel veel nog twee ploegmaten bij zich. En ook... Uh... Ja, Basso en Nicolas Roach rijden ook nog steeds in de ronde. Ook net achter de top 10, maar wel, ja. wel in die voorste groep. En, uh, je ziet ze niet, ze zijn er wel. Kortom, we krijgen een hele nieuwe uh, klassering straks. Uh, de namen die we vooraan mogen verwachten gaan we vooraan zien. En die gaan ook aan. Wie, wie gaat er aanvallen? vallen, Schat jij een nou win op die, op die uh, Loezardin en Klim? Nou, ik denk wel, het initiatief is genomen. Uh, ze laten duidelijk zien, Leopard: van uh, oké, okay, degene die vandaag een slechte dag heeft. De eerste Pyrenee-rit, die gaat eraan. Die gaat echt op minuten binnenkomen. Gaan we niet meer naar om hoeven te kijken de rest van de tour. En nu is het zaak uh, dat ze in die laatste klim uh, zichzelf niet overschat hebben. Dat er niet iemand nog even achter hun vandaan gaat. En dan kan Evans zijn, kan Contador zijn. Maar ik denk dat ze wel het vertrouwen hebben dat ze dat aankunnen. En Veuclear, die gaat nog even lekker dalen. Hè? Die gaat iedereen nog even testen. Even, even, even, pesten. even, even, even pesten. laten zien hoe je daalt. Ja. Tom van Teck, tot half zeven Radio to the France. I don't know why. Big Ats is in. Van de Mocken! Hey, hey, hey, hey. hey, hey, hey. I've lost touch with the inside of me. Every day I have to work to set my soul free.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 Again van Splendid. Ja, zo'n glim is wat, Gio, maar dat dalen moet je ook maar gunnen, ja, en die twee die vooraan rijden, Jeremy Roy en Train Thomas, doen dat toch wel met verve op dit moment hoor. Ze vinden steeds beter de ideale lijn. Komen natuurlijk ook wel in het uh, tussen aanhalingstekens gemakkelijker stuk van de afdaling van de Tourmalet. Terwijl het uh, peloton nog steeds uh, wel uh, in de haarspeldbochten zit hoor. En uh, dan merk je ook wel dat er in het peloton niet allemaal renners zitten die het fijn vinden om uh, in dit tempo te dalen. Want het uh, breekt af en toe. Uh, Thomas Verclaire in ieder geval in het uh, voorste deel, Philippe Gilbert. In zijn Belgische kampioenstrui ook. Ik meende ook Basso te hebben gezien. Die kan dat natuurlijk ook wel. En uh, zo uh, zien we dan toch uh, dat uh, peloton zo langzamerhand naar beneden rijdt. Daarvoor rijdt nog in ieder geval steeds uh, Laurence ten Dam. Samen met die Laurent Mangel. Die Fransman uh, die uit de uh, Sour Sojasen uh, ploeg komt. En die in de aanvankelijke kopgroep kwam. Nu kijken we echt uh, in het gezicht van uh, Philippe Gilbert. Die daar uh, in de afdaling de leiding heeft genomen in het uh, peloton. Uh, Jeremy Roitre de man die als eerste bovenkwam... heeft inmiddels ook het bolletjesklassement overgenomen van Johnny Hogeland. Hogeland heeft 22 punten. Jeremy Roy heeft inmiddels 24 punten verzameld in de strijd om de bolletjesstrijd. Dus voorlopig is hij de leider in dat klassement. En heeft hij ook 5000 euro te pakken. Want dat lag er klaar voor de man die als eerste boven op de Tourmalet bovenkwam. Want dat is dan hoogste punt in deze Tour de France. Ja, dan krijg je gewoon even een extra premie. Een mooie premie is dat. Nu is het Thomas aan de leiding voor Roa. Perez die rijdt dan op een minuutje. K3 zit daar ook nog bij. Dan hebben we Kreutziger op 2 minuten en 31 seconden. Dan Tendam en Mangel. En dan krijgen we het complete peloton. Althans, dat eerste deel van het peloton. Met daarbij in ieder geval de gele trui van Thomas Voeckler Die toch ook behoorlijk hard aan het dalen. is. Is. En dan kijken we naar de verschillen. En dan zien we dat uh, het peloton op 3 minuten 16 rijdt. We krijgen ook nog de melding dat Riblon en Trofimov daartussen zit. En daarachter aan het peloton. Ja, zoals jij moet het kunnen zien dat het af en toe breekt. Ja, dat zien we heel goed zelfs. En uh, het is niet zo'n groot peloton meer hoor. Wat daar uh, naar beneden tendert op dat kaars, kaarsrechte stuk. En uh, het tweede deel van die afdaling van de Tour Tourmalet. Wij zaten net als het ware drie etages hoger. Want we moeten natuurlijk uitkijken bij het terug rijden naar voren, dat we de renners wel de voorrang geven. Er zijn al zoveel dingen gebeurd in de Tour, maar uh, Mota nee, wuiken stuurt perfect naar beneden, moet ik uh, absoluut uh, zeggen. En dat gaat uh, allemaal uitstekend. We waren wel ruim boven de 100 kilometer per uur, zijn nu en dan, in die afdaling van de Tourmalet. Maar, maar ik schat nog zo'n nou 50 renners bij elkaar, 40 misschien wel in dat eerste peloton. En dan zijn het daarachter allemaal eenlingen, plukjes van renners, 2-3 bij elkaar, die om terug te keren in dat peloton dat ook op weg is naar de laatste 25 kilometer. En er zitten er altijd renners bij die niet zo goed kunnen dalen. Zoals bijvoorbeeld Chateau om een voorbeeld te geven waar wij nu achter zitten. En die wordt werkelijk waar voorbij getenderd door José Ivan Gutierrez... die eerder vandaag nog in de kopgroep zat en nu dus achter het peloton aanrijdt. En Gutierrez heeft op zijn beurt weer moeite om Linus Gerdeman te volgen. Dat gebeurt dus allemaal achter het peloton. Een of. Of anderhalf ongeveer achter de groep met de gele trui. Op weg naar de slotklim, op weg naar Loes Ardiden. Radio 1, het NOS Journaal. Twee minuten overal, vijf. 5,4, is Mark NAVO-secretaris-generaal Rasmussen heeft Nederland gevraagd... mee te doen aan bombardementen op militaire doelen in Libië. Rasmussen bracht vandaag voor het eerst een officieel bezoek aan Nederland. En tegen premier Rutte zei dat de NAVO-partners... hun straaljagers in Libië zo flexibel mogelijk moeten inzetten. Rutte zei dat Nederland niet tegen de bombardementen is... maar er nu nog niet aan meedoet.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 Er staat veel wind nu langs de kustkracht 7 tot 8 met windstoten tot wel 90 km per uur. Ook landinwaarts waait het nog flink, met name in het zuiden van het land en daar zijn de uitschietjes tot 80 km per uur. En vanavond blijft het nog steeds stevig doorwaaien, met name aan de kust. Maar in de loop van de nacht gaat de wind geleidelijk liggen en neemt af naar matig. Vanavond en vannacht regent het in eerste instantie nog, maar van het westen uit wordt het geleidelijk droog en het koelt af naar zo'n 13 graden. En morgen overdag, dan klaart het vanuit het westen op, komt er, zon er wat bij... en in de middag is het vrijwel overal droog, behalve in het noordoosten van het land... want daar kan nog een enkele bui vallen. Morgen wordt verder zo'n 20 graden. Ja, en dan is het weer gedaan met het mooie weer, want zaterdag en zondag vallen er opnieuw stevige buien. En dit is de ANWB Verkeersinformatie... Onstuimig zorgt voor de behoorlijke druk op de weg in totaal 138 kilometer. Staat er vooral een druk in de regio's Rotterdam en Amsterdam. In Amsterdam heeft het onder weer te maken, ook met de afgesloten eitunnel vanwege werkzaamheden. Daar is het vooral druk op de Ring Amsterdam. De A10 tussen Sloot en het Koemplein 6 kilometer. En tussen Westport en Kloop het Watergasmeer rijdt het langzaam over 14 kilometer. De A16, Belgische grens richting Breda. Er staat tussen de grensovergang en het Galder 3 kilometer. Dan komt er een ongeluk op de A8. 58 richting Eindhoven, dat is gebeurd bij Kroopend Sint-Anderbos. Daar staat er inmiddels een 7 kilometer. Andere kant op staat een kijkersvieler van 2 kilometer. En het is eigenlijk op de A50. Vanuit Arnhem in richting Apeldoorn, bij de afgelopen Loenen, 3 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. Die blokkeert bij Kroopend Beekbergen de rechter rijstook. De andere kant op, vanuit Arnhem naar Os. Daar staat tussen Renkum en Kroopend Ewijk 9 kilometer.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 Beter Horen, de hoorspecialist. In Nederland werken we graag hard en veel, maar het kan ook anders. In India duikt ze het geld op uit een heilige rivier. En Martin in Estland verdient als part-time bedelaar een aardig centje bij. Op zoek naar echte luizenbaantjes in Metropolis. Vanavond om 9 uur bij de VPRO op 3. Metropolis. Doei. Tabe. De matsel. Tot ziens. Houdoe. Haaien. Nederland neemt in graptempel afscheid van de strippenkaart.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 We gaan weer naar de koers, want we gaan ons opmaken voor die heerlijke slotklim naar Loes Arvide en Gio. De koplopers zitten vlak voor die klim, want ze komen beneden in saint Souveur. En dat is toch de grote plaats aan de voet van die klim. En als ze dan straks beginnen aan de klim, hebben ze ruim 13 kilometer nog te gaan. Met een stijgingspercentage van boven de 7 procent. En we zien een aanval van Philippe Gilbert. Hoe is het mogelijk? Die man heeft vleugels gekregen in deze Tour de France. Hij heeft al een etappe te pakken. Natuurlijk heeft het prima gedaan. De Muur de Bretagne, dat was helaas een beetje te veel gevraagd voor hem. Maar nu probeert hij toch zomaar weg te rijden. Op het moment dat we bezig zijn aan de afdaling van de Col de Malais. Kijk eventjes naar wie we nu gaan kijken hier. Want daar zie ik de twee koplopers. Terwijl in de vechten het spandoek hangt van dat er nog 15 kilometer te rijden is. Voor Geraint Thomas en Jeremy Roy. Even de situatie in de die twee mannen aan de leiding. Dan hebben we op één minuut hebben we Perez rijden. En K3 zitten daar nog tussen. Ook twee mannen uit die oorspronkelijke kopgroep zijn al weggereden na 10 kilometer koers. En dan een trio. Laurent Stendam. De man van Rabobank met zijn lange haren en zijn baard. Hij eh, is bezig aan een geweldige afdaling. En dat vind ik wat hoor, voor Laurent Stendam. Want hoe vaak is die niet gevallen in zijn carrière. Maar hij blijft het gewoon proberen. Keurig van Laurens Stendam. Dan Roman Kreuziger erbij. Op 2 minuten 45 rijden die. Dan hebben we een duo, Rieblon en Trofimov. Maar die krijgen nu gezelschap van Philippe Gilbert, de Belgische kampioen. En daarachter dan het peloton. Dat rijdt inmiddels op 30 seconden van Gilbert. Het peloton met Veclaire en alle klasse Behalve natuurlijk Robert Geesink, want die is gelost uit dat peloton. Die rijdt als het een beetje mee zit in de bus. Op weg staren, Luce Ardiden. Sebastian, jij rijdt achter het peloton. Zit daar ook nog steeds die ene Nederlander die Rob Ruig in. Dat denk ik wel, want ze zien daar die wagen van van Kanselij rijden. Dat is hint nummer 1. En hint nummer 2 is gewoon het dood feit... dat wij hem niet zijn tegengekomen in die afdaling van de Tourmalet. En nu hebben wij dan, als het ware, in de afdaling het gat goed gemaakt. En er zitten weer tussen die ploegleiderswagens... achter de peloton met de gele trui aan. Even opletten voor de drempels in dit plaatsje. Weg dus naar de voet van de loes Heel veel eenlingen dus. Heel veel renners in de aanval. Maar die grote renners uit het algemeen klassement tenminste. Op voorhand de grote favorieten. Andy Slek, Kadel Evans, die zo goed staat in het klassement. Alberto Contador. Zij houden zich voorlopig allemaal nog stil. Zij zitten allemaal nog in deze groep. De groep van Thomas Vuckler bij elkaar. En daar ook dus, wij moeten nog steeds bij zitten. De jongeman uit Valkenburg. En hij zit daar inderdaad bij. Rob Ruig. De Radio 1 Tour Top 100 nummer 44. Voici les clés pour le cas où tu changerais de vie. Uh -huh à ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Hein Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant Quand on aime J'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi ah Appelle-moi si par bonheur elle n'ouvrait pas nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Tu sais toujours où me trouver Moi je ne bouge pas Moi je t'aime Et n'oublie pas la communion de Nicolas Pas de chance J'allais t'emmener en voyage d'amour Pas de chance Moi, je t'aime aussi Et depuis bien plus longtemps que lui Voici les clés de ton bonheur, il n'a Que toi. Tu sais toujours où m'a trouvé, moi je ne bugge pas, moi je t'aime, et ne pas l'anniversaire de Nicolas Voici les clés pour le cas où tu changerais la vie. A ta santé, à tes amours, à ta folie. Nanana, nanana, nanana nananana, nanana. je vais tenir mes laveaux chauds et le champagne au froid. Car je t'aime, et n'oublie pas l'anniversaire de l'icola. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Ah, elles sont en ordre, on ne sait jamais, ça peut servir. Nanana, nanana, nanana, nanana, ne t'en fais pas, je ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Ik kan bijna niet voorstellen dat er nog 43 leuker zijn als je deze hoort. Dat is op nummer 44, Gérard Lenormand, voici la clé naar het hoofdgerecht van vandaag, Gio Lippens. Want dat uh, wordt zo langzamerhand wel opgediend, hè? Zeker, dat wordt opgediend met, uh, met een lekker sausje erbij. Want uh, die beklimming is inmiddels begonnen. De beklimming van Ardi Den. Wat ziet het er toch mooi uit als je dan rechts uh, die kloof ziet waar die rivier doorstroomt. Zojuist een prachtige, grote, hoge, stenen boogbrug waar de renners overheen komen. En alweer een compleet nieuwe situatie in de koers. Twee koplopers. Tom, Thomas, Jorraine uh, Thomas de Engelsman en Jeremy Roy de Fransman. Die hebben een voorsprong van 1 minuut en 25 seconden op BLK3 wordt hier gemeld. En een voorsprong van 2 minuten en 33 seconden op een compleet nieuwe groep. Ten Dam zit daarin. Kreuziger zit daarbij. Riblan en Trofimov, die hebben we allemaal al genoemd. Maar dan komen de nieuwe namen erbij. Philippe Gilbert heeft aansluiting gekregen. Jelle van Enders, ploeggenoot van Philippe Gilbert. Dan Perez, man uit de oorspronkelijke kopgroep. En wie is daarbij gekomen? Een ploeggenoot van Perez. En ik denk dat al die basken hier op die beklimming... want het ziet helemaal oranje van de basken... dat die helemaal gek worden... Samen Samuel Sanchez is in de afdaling er naartoe gereden. Natuurlijk, hij kan het als geen ander. Hij is een van de beste dalers in het peloton. En rijdt zomaar naar die achtervolgende groep toe. Mooi nieuws voor Laurens Stendam, want dan heeft hij een paar aardige gangmakers erbij hoor. En dan kunnen we nog een hele mooie finale tegemoet zien. Zij rijden op 2 minuten en 19 seconden van die twee koplopers van Thomas en Roa. En ik denk dat de winnaar misschien wel uit deze groep gaat komen. Of toch uit dat achtervolgende peloton. Want wat wordt daar hard doorgereden zeg. Wat wordt daar ongelooflijk geracht. Door met name uh, de Duitser die daar uh, vooraan uh, rijdt uit. Die ploeg uh, van uh, de mannetjes van Schlek. Voor uh, even kijken. Uh, Jens Fouck natuurlijk. Goh, ben ik zijn naam ook nog even kwijt. Jens Fouck die daar verschrikkelijk hard rijdt. Daar aan kop van die groep. Met natuurlijk alle favorieten erbij. En die groep die dunt maar uit en dunt maar uit. Uh, Sebas, ik weet niet wie jij allemaal op. Ja, we pikken nu Manchel op, die voormalige koploper. een van de voormalige koplopers. En hier zien we Andreas Kleuden rijden. Ja, die heeft ook zijn dag niet helemaal onderuit is gegaan. En hij zat al helemaal ingepakt. Oei, oh, dat shut ligt inderdaad weer helemaal open. Kleuden zijn we voorbij gegaan. Komen we bij Talabardol. Maar inderdaad, dat tempo onder leiding van Jens Voigt lag ongelooflijk hoog net, net in Loese Sands zover. Het was echt allemaal op een lint. 40 man achter elkaar... En die tenderde naar de voet van de laatste klim. En daar, Gio, is dus deze groep aan het ontploffen. En ja, Daar is die groep aan het ontploffen, Sebas. Want uh, ook Rob Ruig ga je zo meteen oppakken. Want die kan dat enorme tempo van dat uh, treintje van Leopard kan die gewoon niet aan. Ja, treintje. Het is gewoon een diesel die Jens Vogt. Wat kan die verschrikkelijk hard rijden. Ik zie daar Andy Schlek in het wiel zitten. Kadel Evans zit daar uh, in het uh, wiel. Ik zie daar nog een paar mannen van, uh, ja, Frank Slek zit daar ook nog gewoon bij, hoor. Ik moest hem even zoeken. Thomas Veclaire, die rijdt erbij. Damiano Cunego, die zit er nog steeds uh, bij. Dat zijn allemaal zo'n beetje de klassementsmannen die het tempo mee kunnen maken. Basso schuift naar voren. Dan hebben we alle grote namen gehad. Wat is het toch jammer dat Robert Geesink het vandaag niet kon brengen. Wat is het toch jammer dat hij eraf is gegaan op die beklimming van de Tourmalet. Ik zie nu ook Sandy Kazar, die zo langzamerhand de rol moet lossen. Hij rijdt helemaal helemaal achteraan in dat uh, pelotonnetje waar uh, ook uh, in ieder geval uh, de, die Andreas Kleuten heeft moeten lossen. Wie moet daar nog meer lossen? Wie, kijken we kijken naar rijder Hesjedal die het moet lossen. En ik kijk weer naar die twee koplopers. Want die hebben nog steeds een voorsprong van 1 minuut en 25 seconden op de eerste achtervolger op Biel Kadri. Ja, vier Vierhouten, we kijken naar een uh, prachtig beeld. Uh, de Jens Voigt die, uh, die rijdt al een jaar of 100 meter. Het ongelooflijk wat hij nog doet, zo'n berg. Ja, hij heeft daar duidelijk een hele, hele goede En Alleen dan kun je ook dit doen wat hij laat zien. Hij rijdt volgens mij de hele toemolet alleen op kop en doet het nu nog op, die, op, op deze klim razendsnel vanuit de voet. Kijk hoe ver hij kan komen. En de bedoeling was dat Monfort daarna zou overnemen, maar die, uh, die moest net los uit ja. het wiel van, van Vorigt En die is niet op kop geweest, dus dat is een beetje een tegenvallen denk ik, voor de mannen. Maar ze zitten daar met relatief veel mannen, de, de Saxobank mannen, Maar we zagen ook uh, de Australiër, om hem zo maar even te noemen. Die, als je omkijkt, zie je die altijd. Hè? Ik bedoel, die rijdt rustig mee. Je bedoelt dat de rood met zwart gestreepte uh, dingetje, Ja, ja. De, meneer Kedel uh, <laughs> Evans, die daar rustig rijdt. Zie jij, komt daardoor? Ja, hij zit er ook. Hij zit er met uh, ook met drie ploegmaten. Dus dat zit nog wel redelijk goed. Het is niet meer dat Leo hij Zit park, verscholen uh, he, de hele dag. Maar kan het een bewuste tactiek zijn? Kan hij nog komen? Ja, ja hij zit daar gewoon lekker te wachten. En uh, af te wachten wat, wat de rest gaat doen aan initiatief. En ik denk toch dat de, de overgang van, van de als Force van kop afgaat, ja, wie gaat het dan doen? Ja. Dat wordt de grote vraag. En gaan ze dan loeren? Gaat de winnaar toch gewoon uit deze groep grote namen komen? De stopworst kon het bijna niet bijhouden met tijdverschil, uh, hoe snel dat terugliep. Uh, terwijl uh, Voort op kop er uh, reed. dat de klim duurt gaat het voor de koplopers alleen maar echt moeilijker worden. Ten opzichte van deze groep. Want hier gaat echt nog wel wat uit uh, ontploffen naar voren toe. Kortom, wij gaan naar een prachtige slot uh, 10 kilometer tegemoet. Want Gio, hoe is het met de situatie op deze prachtige klim? Contador zit nog gewoon rustig in die groep, maar de situatie is eigenlijk heel simpel. We hebben nu weer een man zien uh, demareren. Het is uh, een man van uh, Quickstep. En uh, dat moet dan toch Kevin de Weert zijn. Uh, de Belg uh, die dan toch brutaal uh, demareert daar. En dan zie ik ook nog een man van Van vooruitschuiven. vooruit schuiven. Dat moet dan de laatste overgeblevene zijn van Van Als Roop ruig uh, inderdaad uh, gelost is, dat moet dan Thomas de Gent zijn. Ook die schuift naar voren. Maar we hebben gewoon twee koplopers. We hebben Thomas en Roy aan de leiding. Dan K3 op 1,25. Dan op 1... 26. Nou ja, dan wordt K3 dus nu ingelopen. Ja, dat gebeurt ook. Hij wordt ingelopen door Philippe Gilbert, Laurens ten Dam en Trofimov. Dat zijn de eerste achtervolgers. Van Endert wordt ook nog gemeld, maar die zie ik niet meer zo. Jawel, die rijdt daar verder vooraan. Die rijdt dan daar ongetwijfeld in het gezelschap van Samuel Sanchez. We gaan vooruit met de motor en dan gaan we ze oppakken. hoor. Het zal Sanchez toch zeker zijn die daar ontsnapt is uit die achtervolgende groep. Samen met Jelle van Endert. Jawel hoor, daar rijdt met tweeën. De aanval van Samuel Sanchez. De basken kunnen gek worden. Ze weten, de Spanjaarden weten in elk geval ook dat Contador nog gewoon in die grote groep zit. Maar wie gaan er allemaal af? Ja, de uh, voigt is eraf en die krijgt nog een uh, blikje cola mee. Als uh, uh, dank. Hetzelfde geldt trouwens voor uh, Maximo Voor die uh, nog een nieuwe bidon meekreeg. We zagen net uh, de groep met de favorieten... die maar naar elkaar zitten te kijken. Er komt dat door. Uh, Andy Slek, Frank Slek, die kijken maar naar elkaar. En die laten dus Sanchez inmiddels ook wegrijden. Zagen we net een plafondetje hoger rijden. En daar dan vlak achter het groepje met Rob Ruig. Geconcentreerde blik bij de Limburger. Geconcentreerde blik uit zijn ogen. Niet de beste Nederlander vandaag in de koers. Want dat is Laurens ten Die daar dus uh, een uh, anderhalf, twee minuten voorrijdt... Maar hij maakt toch indruk hoor. Rob Ruig wil een goed klassement rijden. En dat gaat hij ook doen. 1.45. 1.45 is het de achterstand van de groep. Met de gele trui. Met Thomas Fuclair. Met Frank Slek. Met Andy Slek. En met Contador. 1.45 dus op de kop. Smith just the way you are. Zeg u er nog even bij voor ik naar Guilho ga dat we het nieuws van 5 uur gaan uitstellen. Want we zitten op de klim waar de mannen van de jongens gescheiden worden, Gio. Ja, zeker. We hebben twee koplopers: Thomas en Roy. Daarachter op 25 seconden. Samuel Sanchez en Jelle van Endert. Jawel, zij zijn in aantocht 25 seconden slechts. Dan daarachter weer een groepje met Gilbert en Dam en Trofimov. Dan hebben we de, Thomas de Gent. Die is er vandoor gegaan uit het peloton met de favorieten. En Kevin de Weert wordt op dit moment ingelopen door het pelotonnetje onder aanvoering van Sylvester Smit. En dan denk ik weer terug aan de Giro van een aantal jaren geleden. Sylvester Smit, dat is toch de man de, knecht, de meesterknecht van Ivan Basso in de bergen. Een man die altijd tempo kan maken. De man met dat klemmetje op zijn neus. En dat betekent ook dat Basso de stille kracht van deze, van deze tour, dat hij gewoon weer erbij zit. Dat hij zich goed voelt. Hij rijdt daar met alle favorieten aan de leiding. Ik kijk nu naar Tendam, Trofimoff en Gilbert. En dan wil ik toch eens even voorbij kijken. En dan denk ik dat ik daar dan toch ook het peloton meteen al zie aankomen daar in de verte. Ja, daar komt het peloton inderdaad aan. Sebas, jij achter het peloton. Waar de boel weer behoorlijk uit elkaar knalt. Sandy Cazard eraf. Franse hoop in bange klassementsdagen. Verdugo, zieke knecht van de Skartel, rijdt vlak voor ons. Daarvoor rijdt Beldia En ere, wie ere toekomt de gele trui die zit gewoon nog helemaal voor in dat groepje. Thomas Verclair, de Fransen zullen het prachtig vinden. Hij in zijn gele trui het op de pedalen. En we zagen een langdurig overleg tussen de broertjes Slek, Andy en Frank. Lang naast elkaar, lang in gesprek, lang aan het overleggen. Maar ja, heeft dat overleg nog geresulteerd in een aanvalsplan? Of wordt er vandaag alleen maar gekeken? Er Komt de echte aanval van bijvoorbeeld de broertjes Slek? Komt hij later? Hestje was teruggekeerd en gaat er weer... Af. in de groep met de gele trui waar ik daar in de verte ook nog weer een vakantseleid zie rijden en dat betekent dat volgens mij ook Thomas de Gent eraf is Gio. Voorlopig is in ieder geval uh, Gilbert ingelopen door het peloton samen met uh, Rie Blanc. Dat zijn twee mannen die opgeslokt zijn. Tendam heeft nog een heel klein gaatje. Trofimov laat zich nu ook uh, terugzakken tot uh, in het peloton en Tendam ja hij heeft nog een gaatje op dat uh, peloton. Inmiddels zijn ook Santjes en Van Endert bij bij Joraine Thomas en Jeremy Roy gekomen. Dan denk ik dat die twee in ieder geval de, de zegen in deze etappe kunnen vergeten. Want die hebben al zoveel inspanningen gepleegd, Thomas en Roy. Die zullen ongetwijfeld straks gelost gaan worden... als ze ingelopen worden door het peloton. Het peloton op 38 seconden van de vier koplopers. Daartussen Laurens ten Dam. Ten Dam wordt nu ingelopen door Sylvester Schmidt. En uh, het peloton dat uh, dus uh, dichter en dichter bij uh, die koplopers komt... Hier wij, halen wij inderdaad Thomas de Gent in. Ook een goede etappe gered hoor. Lang meegekund. Heimar Zubeldia. Zieke knecht uit het verleden van Lens Armstrong is eraf. Uit die veelgeblaagde Radio Shack ploeg. De ploeg die volgende week uh, bezoek krijgt van niemand minder dan de bos zelf. En daar zien we dan meer renners eraf gaan. Het is nog een plukje van 10 15 man. Nicholas Roach moet eraf. De ier van HZR hangt op 3-4 meter. Drie, vier meter. Achter die groep met Gilbert erin. Met de gele trui erin. En die en Frank Slek, Contador en Evans. Die zitten daar bij elkaar. dat groepje dunt verder en verder uit. Twee mannen aan de leiding. Een Spanjaard, een Bask moet ik. Nee, het is een Spanjaard. Want hij is helemaal geen Bask. Hij is de enige niet-Bask in de proef van Euskaltel. Samuel Sanchez, de Olympische kampioen op de weg. Samen met Jelle van Endert. Die Dekselse Jelle van Endert. We wisten dat hij goed kon knechten. Met name voor Philippe Gilbert heeft hij al veel werk verricht. Maar dat die dit ook kan, dat is toch wel uh, verrassend. Jelle van Endert mee in de ontsnapping met Samuel Sanchez. Daarachter Geraint Thomas, daarachter Jeremy Roy. En dan komt dat pelotonnetje eraan met die gele trui erbij. Het zal toch geen herhaling worden van die Tour van 2004. Toen uh, Thomas Veclaire voorsprong nam in een etappe de gele trui veroverde. En daarna tien dagen lang dat geel droeg tot ieders verbazing. Dat hij iedere keer maar niet wilde breken in die bergetappes. Hij zit er nog gewoon bij, maar wie gaat eraf? Hij maakt een prima indruk hoor, want uh, hij zorgt gewoon mede ervoor dat het groepje verder en verder uh, aan het uitdunnen is. Want Philippe Gilbert, om maar weer even een naam te noemen, heeft het nu ook moeilijk. Maar ja, uh, Gilbert is toch ook lang meegegaan. Daar zien we hem rijden in die trui van uh, ten teken dat hij de Belgisch kampioen is. Tussen een haag van mensen door, ook hier wat mensen met uh, de Vlaamse leeuwen. Ja, Gilbert is dan wel een waal, maar die uh, zal uh, die Belgische aanmoediging ook te harte nemen. Maar hij moet er dus langzaam maar zeker wel af in het gezelschap onder andere van Nicolas Roets. Nou, Laurens ten Dam zit nog bij dat groepje Gele Trui. Maar die heeft het ook wel moeilijker en moeilijker. De beste Nederlander in de rit van vandaag. Twee koplopers nog steeds. Jelle van Endert kijkt even opzij naar Samuel Sanchez. Je ziet de mond wel opengaan bij Samuel Sanchez. Die nog 7,2 kilometer voor de wielen heeft. En weet dat hij 48 seconden voorsprong heeft op dat achtervolgende peloton. En gaan zij dan straks strijden om de etappe overwinning? Of komt er nog een aanval straks vanuit dat peloton? Roa wordt inmiddels ingelopen. Die heeft zijn inspanningen moeten bekopen. heeft goede zaken gedaan.